Minister Schippers voelt er niets voor sporters extra financiële steun te geven. Ze begrijpt dat sporters erom vragen, maar wijst op het feit dat er de afgelopen jaren niet is bezuinigd op topsport. Schippers reageert op een open brief die judoka Henk Grol aan haar en premier Rutte heeft gestuurd. Hij vraagt erin om een financieel vangnet voor sporters.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 In Assen zijn de 41 Olympische sporters gehuldigd voor hun prestaties in Sochi. Rond het podium hadden zich zo'n 15.000 mensen verzameld. De sporters werden welkom geheten door de burgemeester van de Drentse hoofdstad. Daarna lieten de Olympiërs, onder aanvoering van Irene Wust en Sven Kramer, zich toejuichen door het publiek. De sporters landen rond 5 uur vanmiddag op Vliegveld Eelde. Ze gingen vervolgens met bussen naar Assen. Het weer vannacht koelt het af tot een graad of 5. Morgenochtend eerst nog wat zon. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Aan zee een krachtige wind. En de temperatuur ligt morgen tussen de 9 en 12 graden. Dit was het ene Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. -m -m. Met nu het laatste uur.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 ...zorgde hij wel... ...hij heeft heel laat kinderen gehad. Maar hij was wel eerder was hij getrouwd. Dus uh, dit was het uh, tweede, tweede leg... ...noemde ze dat. Mm. En uh, hij uh, was wel wat ouder... ...waardoor hij ook niet meer uit hoefde te gaan. Dus hij was altijd thuis... En,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 what you've done, it's not because of what I've done, but because of But because of what you've done It's not because of what I've done But because of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 Zeg maar.